In Veen zijn vanavond opnieuw auto's in brand gestoken. Het is de derde keer in een paar dagen tijd dat er auto's in vlammen opgaan in het Noord-Brabantse dorp. Maandagnacht liep het uit de hand toen jongeren zich tegen de politie richtten. Er werden honderd mensen opgepakt. De Israëlische oud-premier Ariel Sharon ligt op sterven, meldde media in Israël. Sharons toestand is sterk verslechterd, zijn organen zouden het langzaam opgeven.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 Grote showroomkeuken uitverkoop bij Kellekeukens. Met kortingen tot wel 70%. Designkeukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de Kelle-dealer. Kellekeukens. Kelle Kijk snel op kellekeukens.nl Vanavond in zwart ijs. De wonderbaarlijke wereld van marathonschaatsers. De lucht door, ja, door je haar langs je heen. Op zaterdag winnen, op zondag in de kerk. Maar wat kies je als de Elfstedentocht nu juist op zondag wordt gepland? Dan voel je je wel bijna één met de natuur, en één met Gods schepping. Zwarte IJs, vanavond om kwart voor elf op Nederland 2. Zoomkeuken uitverkoop bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl. 1 Langs de Lijn. Met Robert Meder. Goedenavond, welkom bij NOS Langs de Lijn. Een speciale aflevering van NOS Langs de Lijn op 1 januari. Een aflevering van onze serie sportgasten. Gezien de tijd van het jaar in dit geval wintergasten. Charles van Kommené is onze gast. Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Dankjewel. Insgelijks natuurlijk. We zitten in het, uh, in het Olympisch Stadion in Amsterdam. We zitten in de kantine van de atletiekvereniging. Uh, voor jou denk ik een plek uh, waar je je thuis voelt. Ja. Want? Uh, nou, ik heb hier 17 jaar naast gewoond om mee te beginnen. Daar hoor je helemaal niks van ook in je accent. <lacht> ik doe mijn uiterste best om het te verhullen. Nee, maar uh, ik heb 17 jaar hier naast gewoond. En ja... Ik heb ook wel heel erg uh, een bewustzijn voor, voor, voor de historie van de Nederlandse sport. Dus dat, dit is natuurlijk wel de plek. Hè? Dus het gaat om uh, de Olympische Spelen in 1928. Ajax en FC Amsterdam, daar ging ik altijd naar kijken. Mm -hmm. De speelde hier. Het is ook een, een steenworp afstand van Olympiaplein. Waar ik, uh, waar ik training altijd gaf. Ja. Met mijn carrière begonnen. Ja. Ja. Gaan we het zo nog even over hebben. Eerst wil ik even weten, want je geeft bijna nooit interviews. Ja, nu wel. En zelfs niet ook een kort interview, maar je gaat gewoon een uur voor ons zitten. Waarom heb je nu ja gezegd? Ja, persoonlijke gunst eigenlijk. Het werd <laughs> erg vriendelijk gevraagd. Ja, ben je zo te verleiden, als je het me vriendelijk nou, vraagt, dan doe je alles? Nee, nee, nee, helemaal niet. Nee, maar in de regel, ik zie niet uh, de zin in van interviews. Dus ik, um, ik, ik, ik, ik snap dat het functioneel uh, een, een, een product is van, van je werk ook. Dat dat erbij hoort. Maar op het moment uh, heb ik geen werk. Dus zie ik ook niet de punt van interviews. <laughs> uh, nou ja, je hebt natuurlijk heel veel gedaan. Je, uh, bedoel, je bent al heel vroeg uh, gefascineerd geraakt door de sport. Dat komt allemaal voorbij zometeen. Chef de Mission geweest, NOC NSF. Uh, bijzonder succesvol in Londen met, uh, uh, de, uh, de, uh, met de Britse atletiek. Waar we ook verschillende fragmenten van gaan horen. Dus dat zijn toch allemaal redenen om eens een keer een goed gesprek uh, met elkaar te voeren. Ik ben niet zo'n aandachtsjunk. Dat moet ook een beetje in je zitten, denk ik. En dat heb ik nog helemaal niet. En dus ik doe interviews als het een, uh, uh, een, een doel heeft. Als het een, een, een zeker uh, nut, heeft. nut heeft. Een uur lang in de diepte. Uh, ik denk, ik ga hmm. het eens proberen. Ja. Toen ik hier binnenkwam... In, uh, in het Olympisch Stadion. En uh, even de sleutel kreeg van. Uh, degene die deze kantine beheert. Iemand van Vaaners van de Atletiekvereniging. Zei hij: loop even mee. Dus ik loop met hem mee. Hij doet een kast open. Oude kast. Ik denk dat hij hier al stond toen de Olympische Spelen. plaatsvonden in 1928. Hij haalt er een oude doos uit. Haalt er een foto uit. En die foto ga ik je nu laten zien. Mag jij hem beschrijven? Ach, dit <laughs> <laughs> is een foto. Uh... Van, uh, ...op Olympiaplein genomen. Daar, daar begon ik met training te geven. Toen was ik zelf een jaar of 18, 19. 1978. Ja, toen dus was ik 20. Dat was de eerste groep aan wie ik training gaf. Dus dat was een groep van tienjarige meisjes... ...die de eerste beginselen van atletiek uh, moesten leren. Of wilden leren. En uh, ik, ik gaf daar training aan. Ik was student. Dus ik, wilde, uh, ik had een zakcentje nodig. Dus twee keer per week gaf ik training aan 10, 11-jarige meisjes. Dus ik heb hier um, laten we zeggen, um, de fundering gelegd voor mijn latere carrière eigenlijk. Hoe ben je eigenlijk bij de atletiek, ja, atletiek terechtgekomen? Nou, dat is echt puur toeval. Toen ik een jaar of acht was, toen, uh, toen ging ik altijd naar zwemles met mijn moeder. S ochtends, en uh, stonden we op de bus te wachten. Oh, buiten ook, hè? Ja, waren in... Zo herkenbaar? Ja. Koud? Ja. Koud. Koud, ik had een hekel aan, echt. Maar goed, het moest. Hè? Want in een waterrijk land uh, moet je als, jongen, als jongetje moet je leren zwemmen. Ik trouw met mijn moeder uh, twee keer per week op die bus wachten Maar daar stond nog een ander jongetje. Met ook een moeder. En dat jongetje deed toevallig een atletiek. En die vroeg, ga eens mee. Ik ben nooit meer weggegaan eigenlijk. Dus als, uh, had als dat er, jongetje aan judo gedaan, ik zeggen, als het, of aan ja. uh, roeien, heb je best kans. Dat ik een heel ander leven had geleid, ja. Ja. En de, de, de, wat de eerste kennismaking met atletiek. Um, ik heb dat zelf ook meegemaakt Dan ga je hardlopen, je gaat verspringen, je gaat hoogspringen. Ja. Hinkstapspringen wordt dan een stuk moeilijker. Ja. Maar ja, jij gaat dan waarschijnlijk gelijk voor het moeilijkste in, ja. jij ging hinkstapspringen, of, of is dat zo niet gegaan? <laughs> Al dat ik waarschijnlijk niet goed genoeg was om te lopen. En al die andere ingewikkelde dingen. Dan eindig je ja, uiteindelijk bij een sport wat niemand anders doet. Nee, maar ik, ik, ik, ik, ik kon wel een beetje springen. En um, vervolgens uh, stel ik altijd voor aan de interviewer om naar de volgende vraag te gaan. Want het is verder de moeite niet waard van het noemen. Echt niet? Nee, nee, nee. Ik was als junior was ik oké. Okay. Maar dat is het dan ook wel, hoor. Ik heb nooit buiten de landsgrenzen uh, iets Ge gedaan. Ook. Geen nationale selecties nee, gehaald? Nee. Geen... Nee. Nee. nee. Ik was gewoon middelmatig. En ik vond training geven eigenlijk veel leuker. En daar heb ik me op gestort. En heb uh, dus mijn, uh, ja, mijn liefde voor de sport gevolgd. Heb je dat van huis uit meegekregen? Ja. Van je uh, ouders of familie? Of ja, ja, mijn vader... Uh, mijn vader die deed vroeger voetbal, maar die ging al heel snel met mij mee naar atletiek. En hij is nu 84 en hij loopt daar nog steeds rond om het clubhuis op orde te maken... en de hordes gereden te hebben en de, en de startblokken neer te leggen. In oost dat, In oost uh, Hij is 84. Dus dat, uh, en mijn moeder die mist niks op televisie als het gaat om sport. Dus die, hij uh, die heeft zelf niet uh, actief sportbedrijven. Dat kon ook niet met de gezondheid en zo. Maar uh, uh, dat is wel een sportfreak. Dus ze dus hebben het, het wel gestimuleerd. Wel een... dus ja, ja, ja, ja, ja. Absoluut. Ik wil even naar het eerste fragment toe. Opvallend is trouwens dat je bij je fragmenten die je hebt uh, aangevraagd... drie muziekfragmenten hebt uh, aangevraagd. Die gaan we niet in zich heel draaien, want dan zou het ten koste gaan van jouw spreektijd. En dat vind ik uh, persoonlijk heel erg zonde. Maar ik wil het wel even laten horen. Dus ik laat nu het eerste muziekfragment horen. Dan praten we er gewoon rustig overheen. Dan mag jij zeggen waarom je dit wilde laten horen. Ja? Ah, de Beatles. Ja, dat is mijn, mijn eerste muziekherinnering. Nou, dat is er wat zacht. Ja, toen ik, uh, toen, ik, toen ik zes jaar oud was. Toen... Uh, toen kampeerden wij uh, in Sint Maartenzee. En, en dan liepen we van de camping naar het strand. Dat was nogal een wandeling voor een zesjarige. <laughs> maar mijn vader die had, zo, had een, een, een klein transistorradiootje altijd bij zich. Dus dat maakte de, de wandeling korter. En dat was altijd de Beatles in die tijd. En als ik dus de Beatles hoor, dan denk ik aan die mooie tijd dat we... Mijn eerste muziekherinnering. Iedereen heeft wel een eigen eerste ervaring met muziek. En voor mij was dat de uh, Beatles. En daar hangt dus een gevoel aan vast. Ja. Ja, uh, uh, ja. Vooral, vooral vrolijkheid. Dat heb ik nog steeds hoor. Als ik, dat, als ik Paul McCartney hoor. Dat geeft mij een vrolijk gevoel. Maar dat is toch niet puur alleen maar vanwege dit nummer of wel? Alleen puur nee, vanwege dit. Of is de, de periode misschien? De, de periode. Maar ik kan me wel herinneren dat dit nummer uh, toen al gespeeld werd. Dat, dat, dat, is, dat, dat triggert wel. Maar het is meer de hele periode. Dus nu als ik... ja, ik, ik, ik, Bijvoorbeeld... Um, uh, vorig jaar... Bij de um, Olympische Spelen. In, toen was er één avond. Dat was echt geweldig. Dat wordt Super Saturday genoemd. Toen werden de prijzen uitgereikt. Het eind vanavond. En daar was Paul McCartney ook in het stadion. En het hele, het hele stadion zong met hem All You Need Is Love, toen het, uh, de medailles werden uitgereikt aan die Britten. Um, er was collectief 80.000 man die met hem meezongen, dus dan krijg ik dat gevoel weer terug. Dat, dat, dat, dan denk ik, ah, zie je, vrolijk. Bizar, hè, dat, dat, kan, uh, dat, dat, dat, dat muziek zo gelinkt kan worden aan ja. het gevoel. Ja, Want ja, je hebt het wel, je hebt het vaker. Zometeen de Eagles, die komen ook nog even voorbij. Ja, ja. Dan heb je dan weer een heel ander gevoel ja, ja. Ah, Daar ben ik niet uniek in, denk ik. Ieder heeft wel een associatie met, met, met bepaalde muziek. Maar voor mij uh, is dat dit, ja. ja mooi, we, we hebben precies 2 minuten en 27 uh, ja, seconden gesproken... over Our Wanna Hold Heel geoefend. <laughs> <Samen. laughs> dat is wel mooi. <laughs> <hijen> uh, uh, dat, dat was je, je, je, je, je jeugdperiode. Uh, Op een gegeven ogenblik maak je natuurlijk... Uh, de keuze om te gaan coachen. En dan maak je, Charles van Combonnet, ook de keuze om bepaalde mensen uit te zoeken... om daarvan te leren, kan ik me voorstellen. Ja. Uh, wa ja. Waar, waar ging jij voor? Ga, ga je dan altijd... Uh, of ging je in die periode altijd gelijk voor de beste leermeester? Of, uh... Ja. Ja. Ik ging niet naar uh, de buurman of naar de melkboer. Als je ergens uh, erg goed in wil zijn... dan moet je datgene doen wat, waar hij het kan leren, hè? En um, daar moet je het zoeken. Dus ik heb, de, ik heb, ik heb behoorlijk wat uh, de wereld rondgereisd. Om uh, inspirerende mensen op te zoeken. Om daarvan uh, te leren. Uh, maar ook in Nederland wel hoor. Uh, iemand als uh, Chef Winkels die in de opleidingen bij de KNU erg belangrijk was. Maar zeker ook Herman Buets, die was op een gegeven moment uh, uh, trainingscoördinator van de, de Nederlandse atletiek. Trainer van uh, onder andere Ria Stalman. Kijk, bij andere mensen leer je weer hoe je een speer gooit of hoe je verspringt. Maar om nou uh, andere mensen te inspireren en het beste eruit te halen... heb je wel de coaching skills nodig. En die heb ik van hem geleerd. Ja. Wat was je eerste echte bewuste, verre reis om iets te leren? Um, nou... Um, Um, ik, ik, ik, ja, ik, ik denk de Los Angeles Olympische Spelen in 1984. Ik ben daarna nog vaak naar Amerika geweest. Uh, maar ik kan, mij, um, ik kan mij dat heel goed herinneren... want dat, daar, daar heb ik echt de Olympische Bazil op gelopen. En uh, daar is dus, uh, zijn de beste mensen van de wereld... Zijn op dat moment, op die plek. En ik denk, daar moet ik bij zijn. Maar even terug. Je zit in, je zit in Amsterdam. dan maak je een keuze... Dus dan om naar uh, de Olympische Spelen in Los Angeles te gaan. Ja. Ga je dan alleen? Koop je dan een ticket? Overleg je dat met iemand? Of uh, is dat gewoon een beslissing in je hoofd van... nou, ik ga daarheen? Ja, zo ja, so simpel is het. Ja, hm. dat overleg Ja, voor jou niet. wel, maar heel veel mensen zullen twijfelen... voor ze zo'n uh, stap nemen. Hoe kom ik er binnen? Heb ik wel een kaartje? Wie kan ik daar spreken? Dat soort ja, vragen ja. komen bij heel ja, veel ja, ja, op. Nee, ja, ja, nee, zover... Uh, ik, ik, ik, ik denk, ik moet er eerst zijn. En dan zie ik wel. En toen uh, kwam je aan en toen... Nou, toen schrok ik. Want ik schrok van de prijzen. Had ik geen idee van. Ik gaf dus een beetje training voor die tien uur. Tien gulden per gulden. Ja. Dus ik had niks. En, uh, en daar moest ik mijn huur van betalen. Uh, dus ik denk, ja goed. Ik, ik, ik, ik kon dus wel daar naartoe vliegen. En, uh, en dan, toen vertrouwde ik op mijn improvisatievermogen. Toen al. Maar ik schrok, want ik denk. Uh, uh, laten we zeggen... Ik kan, ik kan me wel herinneren eigenlijk... Die prijzen van die tickets die waren... Uh, laten we zeggen 35 dollar per sessie. Maar twee weken van tevoren... Want ik was er al twee weken van tevoren. Ik denk, ik moet vooral training zien. Ja, dan zijn die prijzen... Die gaan vier, vijf, zes keer over de kop. En daar had ik niet op gerekend. Dus ik zie in die kranten... Advertenties voor die prijzen... Nou, dat gaan niet lukken. En uh, toen heb ik maar gewacht... Uh, ik kon het toch niet betalen, ik had geen andere optie. Ja, maar gewacht, uh, hoe? Ja, ja je totdat, er, totdat ik tegen een betere deal oploop. En al, zo niet, ja, dan heb ik pech gehad. Maar ik had al snel door... dat twee, drie dagen ervoor zakten de prijzen. En een dag voor de... Uh, voor aanvang... kon je gewoon face value betalen. Dus laten we zeggen, de waarde van het ticket. Dus ik dacht, ik wacht gewoon langer. En ik, ik kwam, ik, toen kwam ik er snel achter. Als je gewoon wachtte tot na aanvang... dus bij wijze van spreken tien minuten nadat het eerste startschot klinkt... dan kon je ze voor vijf dollar kopen. Dus nee. ik heb vaak de eerste deel van de sessie gemist. En toen... toen kon ik wel het stadion binnen, in ieder geval. Maar accreditatie was natuurlijk uitgesloten, dat kon niet. Nee. Maar ik, wat ik wel nog kan herinneren is... Uh, ik, wilde, ik was vooral geïnteresseerd in training. Want uh, die wedstrijden kan je ook op televisie zien, hè. Dus ik, ik, ik zocht een, uh, een, een plek uit. Maar, uh, ze hadden twee Olympische dorpen daar. Kan ik me herinneren. En eentje daar waren, was een beetje heuvelachtig eromheen. Dat was bij UCLA. Dus de universiteit in, uh, in Los Angeles. En daar waren uh, bepaalde bankjes waar je op kon zitten. En dan kon je zo over het hek kijken. Uh, op de, op de warming-up baan of op de trainingsbaan. En daar zat ik dan uh, gewoon de hele dag met mijn verrekijkertje. En, uh, en mijn schriftje om dingen te noteren wat ze allemaal deden. Ja. En daar hoort dan weer een muziekje bij. Charl van Comanee. Ja. Hotel een... California. Want daar heb ik niet geslapen. Nee. Maar het is wel Californië. Ja. Want ik had geen, ik had geen geld voor een hotel ook. Dus ik sliep gewoon op het bankje. Um, en um, ja, dus als ik Hotel California hoor... dan denk ik altijd naar de Californië. En ik kom er nog steeds vaker hoor. En ik ben haast altijd elk jaar wel even Jus gelen, Dan zie ik nog steeds het bankje. en Ja, daar ja. waar liggen mijn wortels. Maar is het dan net zo als de muziek die we net hadden van de Beatles? Je moet hem trouwens wel hard draaien bij de intro. Want het intro is nou, luister, hier natuurlijk... Zullen we het intro luisteren? Maar wil nou, ik, even... ik hem even terug spoelen? Naar dan de wil ik wel die mensen bom... dat ze hem thuis even op de uh, hoge formule, vo, volume draaien. Zeg maar. nou, dan spoel ik hem even terug naar de bongo, ja, de bongo ja, gedeelte. Dat ja, ja. intro oh, ja, is het ja. beste van dit nummer. Komt hier. Ja, en dan moet de volumeknop op tien. Van het nummer slaat over ons helemaal nergens op. Ja, dat maakt ja, niet uit. Kijk, je de begint al nu... en de muziek doet het hem. Ja, maar kijk, <laughs> z, nu, je zit er nu zelf doorheen te praten, dus dan praat ik nu met je mee. Maar goed, je zit op dat bankje, je, je, je kijkt naar beneden, ja. je kijkt op die trainingsbaan. Ja. Uh, wat kan je daar dan leren? Nou. Wat ik nu een ABC-tje vind, uh, vond ik toen vooral interessant. Um, maar gewoon hoe mensen, laten we zeggen, de laatste twee weken voor of laatste week voor hun belangrijkste wedstrijd in hun leven, hoe ze zich voorbereiden. Um, nou, dat, ik vond dat ik dat moest weten. Ja, en dat heb je daar geleerd? Nou, ja, nou, heb je, Onder, a, heb je van de, de, a, de a, ABC heb je de, ADA geleerd, ik heb heb de ADA daar a geleerd? geleerd. Heb daar a Ja geleerd? Ja, ja. ja. ja. Kijk, ik ben wel op andere plaatsen geweest. Ik ook wat dingen je leert ook gewoon door boeken te lezen en door congressen te gaan. En met mensen te spreken. Ja. Kijk, uh, als je voor het eerst iets groots meemaakt... dan ben je altijd onder de indruk. Of dat nou je eerste concert is... Uh, of je eerste Olympische Spelen. Uh, dat zijn dingen die je bijblijven. Toen je voor het eerst het stadion in L.A. binnenliep... Had je toen al gelijk het, gelijk het besef van, dit is het, hier wil ik meer mee uh, in mijn leven? Je knikte toen ik dat zei? Ja, ja, van, ja, ja. Dat ja, ja, had ik al eerder hoor. Dat had ik al eerder. Um, ik ben uh, naar uh, de World Cup geweest in uh, Düsseldorf in 1977. Daar heb ik het eigenlijk. Uh, kon ik die, die, die geweldige atleten kon ik bijna aanraken. En dat, vond ik, uh, dat, dat maakte zo'n impact op mij... dat ik denk, nou, hier wil ik uh, verder mee in mijn leven. Maar de Olympische Spelen zat toen nog niet in je hoofd? of? Jawel. Want die fascinatie kwam dus eigenlijk in L1-82 in pas. Eigenlijk. Ja. ja. Daadwerkelijk. Daarvoor misschien in ik, je droom ik, of in ja, je... Ja, kijk, als... Ik, ik, heb, ik, ik ben als negenjarige uh, jongen... ben ik al hier in het Olympisch Stadion geweest... bij de WK-baanwielrennen. En... Piet de Wit. Ja, Piet de Wit. Die werd hij wereldkampioen. En Tieme Groen. En, uh, en nog een paar anderen. En toen... toen uh, uh, uh, uh, mijn vader en mijn moeder die hebben die tekeningen nog bewaard voor mij. Ik heb uh, jarenlang uh, wereldboogtruien getekend. Mensen. Regenboogtruien. <laughs> ja, wereldkampioen. wereldkampioen Wereldkampioenschapsruien. Ja, ja. Ja. Uh, uh, en, en dat is wel een mooi verhaal. Die, die Piet de Wit. Die zag ik dus op die steer. Dat maakte geweldig geweldige indruk op mij. En um, dat was dus 1967. En ik ben uh, chef de mission in uh, Peking 2008. Dus de baas van de hele Olympische delegatie. En wie is er daar in mijn team? Piet de Wit weer. Maar dit keer als uh, teammanager van de baanwielrenners. Ja, fantastisch. Heb je het hem verteld? Van ja, die... tuurlijk, ja, tuurlijk. tuurlijk. Wat ja. zei hij? Ja, fantastisch. Leuk. Tuurlijk, kijk, hij is een bescheiden man... Dus hij gaat uh, niet pochen En veel mensen uh, weten dat niet eens. Dat deze man ooit wereldkampioen is geweest. Dus, uh, maar ik wel. Hij was mijn held. Dus ik had ook bij wijze van spreken uh, in het baanwielrennen terecht kunnen komen. hoor. Maar sport. Topsport. Dat heeft mij, van, van dat ik heel klein was, heeft mij altijd gefascineerd. Hm. Ja. Um, en, en Olympische Spelen dus ook. Maar ja. Ik was zelf niet goed genoeg om het te halen. Dus uh, dan ga ik het opzoeken in een andere hoedanigheid. Heb je wel eens uh, uh, momenten dat je tegen jezelf zegt van... wat je? dat heb ik toch maar mooi voor mekaar. Uh. Je hebt het helemaal zelf gedaan. Ja. Je kon eigenlijk zelf, dus zoals je zegt, eigenlijk, je was geen topsporter. Maar je hebt je wel heel erg verdiept. En zie waar je, ja. waar je gekomen bent. Ja. Ja, heb je die waardering wel eens naar jezelf uitgesproken? Um, nou, ik heb wel... Ja, nou ja, niet letterlijk. Maar, maar er zijn wel momenten, als, als je auto rijdt zo... Dat je momenten van reflectie hebt. Ja, dat zijn de momenten dat je... Dat je nou, ik neem ook nooit telefoon op als ik auto rijd. Vind ik een mooi moment om... Nou, dit, nou dat zijn wel die momenten dat ik dan denk... Nou, dat is een een aardige reis geweest. ja. Wanneer ja, was dat voor het laatst, dat je dat had? Um, zo vlak na de Spelen in Londen, denk ik. Dat was toch wel een beetje mijn... Uh, laat ik zeggen, mijn ja, heb ik als mijn hoogtepunt ervaren. Ja. ja. Nou, heb je daar diverse fragmenten voor aangevraagd? Uh, bij toeval hebben we overigens ook... nou niet geheel bij toeval, want ik wist dat je het over Pieter Witt ging hebben... hebben we ook een fragmentje van Pieter Witt. Om dat af te ronden, zullen we even oh, wat een fragmentje Pieter Witt? Ja, het was even zoeken. Maar 1967... Nou, heb je je wel huiswerk gedaan. Ook wereldkampioen wordt Piet de Wit. En ook hij gaat op de schouders in eerst nog zijn nationale trui... die al met zoveel overmacht vooroverde. Piet de Wit cir cirkelt in het wereldkampioenschap rond... op de stadionbaan achter een gangmaker die ook Nederlander is... die eigenlijk ook wereldkampioen moest heten. Een tweevoudige wereldkampioen zelfs, Nopi Koff. Maar terug nu naar Piet de Wit. En de laatste zegevierende meters van een man die uiteraard een loopbaan als amateur... heeft afgesloten met een regenboogdraai. Dat was hier 50 meter vandaan ja, waar absoluut. we nu zitten. Ja, ik weet nog precies heen? waar ik zat. Waar zat je hier? Uh, precies hierboven. Dit is de marathontribune. Bij, uh, kijk, toen was er nog een 400 meter baan. Uh, dat was van beton. En toen dus zat ik dus ongeveer op de 300 meter strijp. Ja, daar zat ik. De eerste ja. rang. Kon ze aanraken. Ja, maar wat het grappig zegt dat je. Hè, wat dat, wat het verschil in, in, in toon. Dus hoe dat uh, verslag werd gegeven, zoals we dat nu horen. En vergeleken met nu. Dat is de ingetogenheid. De, de, de, het is net alsof er een schaakwedstrijd uh, wordt verslagen. In plaats van uh, een spectaculaire stayers eruit. Ja, ja. ja. Zullen we dat contrast eens opzoeken? Want je had het net over de Olympische Spelen van Londen. Zullen we dan. Uh, Absoluut, kippenvel moment van de speler nog een keer terughalen en dan weet jij wel welk moment ik bedoel, denk ik. De maar meer ik heb het niet heb... gehoord, dus ik ben benieuwd waar je mee komt. Nou, je hebt het zelf aangevraagd ja, maar ik weet wel het fragment. Maar ik heb, ik heb niet, wat op heden niet gehoord Mo. hoe het verslag is gegeven. Ik ken het, ja, ik ken het moment heel goed natuurlijk. Ja, Mo Ferra, ja, de vijf kilometer, ja, uh, zometeen uh, het verhaal. Maar het, op het moment dat ik nu op mijn muis klik, heb ik al kippenvel, ja. as to how I feel. Have you ever seen anything like that? Have you ever seen a man so full of confidence in his own ability? Control... almost tease at times, be tested to the full and come up with the answers. De mooiste zin ooit uitgesproken volgens mij door een uh, BBC-verslaggever... My words cannot do justice to what, what I, I feel. Yeah. Ongelooflijk, waar haalt hij het vandaan? <laughs> maar zo was het wel, daar zit toch alles in? Ja, ja daar, zat, daar, daar zat alles in. Um, dat moment, daar zat in uh, natuurlijk... Uh, ja, in, in sport, hè, dat, moet een, dat moet spannend zijn... En je weet als er een, uh, het wordt een laatste ronde, ga je in. Een, je hebt een sterke verbondenheid met een van die lopers. En er zijn nog tien kanshebbers en je weet de uitslag nog niet. En er is nog een rondje te gaan. Um, en dan de, de, de, de, de, dat enorme lawaai wat er gemaakt wordt in het stadion. Het hoogste aantal decibellen ooit gemeten in een, uh, in een stadion dat was in die race. En dan na afloop, uh, natuurlijk winnen. Hè. Winnen, dat is natuurlijk altijd belangrijk. <laughs> Wat altijd vergeten we me heel snel, dat moment. Maar er wordt gewonnen. En dan de enorme explosie van nationale trots. Maar op een hele geciviliseerde manier. Onvergetelijk. Waar zat je in het stadion? Waar was je? Waar stond je? Um, ik, ik, ik stond wederom net als bij uh, hier in de marathon-tribune op de 300-meter-streep. Want dan heb je het beste zicht. Uh, dan kan je ook namelijk, als je aan de, aan de fine staat, dan komen ze naar je toe lopen. En dan zie je het verloop niet. Als je aan de andere kant van het stadion ziet, zie je het hele rechte end ontwikkelen. Uh, hoe ze daar uh, ten opzichte van elkaar lopen. Uh, Engelsen hebben natuurlijk uh, uh, een beetje... Hun natuur is die stiff upper lip. Maar daar was er geen sprake van die, die avond. Uh, ik zag zelf de, de stewards, dus de, hoe noem je dat, de beveiligingsmensen die stonden... Uh, uh, met het publiek uh, in elkaar in, in de armen te vallen. Uh, met tranen in de ogen. Het was echt formidabel. Het is ook verkozen tot... Dat uh, Super Saturday, uh, zo wordt het dan genoemd. is verkozen tot het uh, beste sportmoment... Van, uh, de Britse, uh, in de Britse historie. Drie gouden medailles in drie kwartier. Ja. ja. Dus dat was wel uh, heel bijzonder. Na, even ja. terug naar Mo Farah, want daar heb jij een speciale band mee. <coughs> Want jij, nou, hebt, jij hebt er eigenlijk niet meer voor gezorgd dat hij naar... Nou, uh, dat die, jawel. <laughs> ja, wel. Nee. Ja, ja, hij loopt zelf, hè? Ja, hij loopt zelf. Maar als jij je niet hard en... had gemaakt voor hem, had hij daar niet gelopen. Okay. Jij nou, hebt zelf toch gezorgd dat hij uit zijn vaderland uiteindelijk vertrok? Kijk, hij, hij, hij werd um, een aantal jaren achter elkaar... werd hij vijfde of zesde op een uh, wereldkampioenschap. En um, in 2009... Um, toen hebben we de WK in Berlijn en dan was hij weer vijfde geworden. Ja, en dan moet je op een gegeven moment uh, de vraag stellen: blijven. Wat wil je nou eigenlijk? Wil je nou vijfde blijven worden of, of, uh, of gaat het nou om winnen? Met nog drie jaar te gaan voor de home games. En dan kan je voorstellen: als de spelen in je, in je achtertuin plaatsvinden, dat, is toch even, dat geeft een andere dimensie dan uh, als ze aan de andere kant van de wereld zijn. Dus. De vraag is dan, ja, doe je nou eigenlijk alles wat nodig is om te winnen? Nou, dat is een hele globale vraag die ik hier nu verwoord, maar dat wordt dan heel gedetailleerd uitgewerkt. En het antwoord was dan eigenlijk nee. Dus hij moest een aantal wijzigingen, drastische wijzigingen in zijn leven invoeren. Dus hij, hij moest vooral uh, Engeland verlaten. Want hij trainde daar in zijn eentje. En hij moest gewoon met Sterkere trainen, Zodat hij betere sparringpartners heeft. De intensiteit van zijn training omhoog gaat. Dus hij heeft uh, besloten om zijn familie te verhuizen naar uh, Amerika. Want daar kon hij met een betere coach dag in dag uit trainen. Een, een, een omgeving waar hij niemand kende. Hij heeft twee hele jonge kinderen. Hij laat ze daar. In feite parkeert hij ze daar. En gaat vervolgens een half jaar uit het hele jaar in Kenia trainen op hoogte. Met de Kenianen. En, en, en pendelt een beetje tussen Kenia en Amerika heen en weer. Zet zijn sociale leven op uh, stand nul en, uh, en gaat aan de slag. En dan met name om die laatste ronde te, versn te kunnen versnellen. Want Mo Farah kon, uh, kon er wel een kilometer doorlopen als, hij, uh, als de wedstrijd 10 kilometer was. Dan kon hij wel 11, maar de versnelling zat er niet in. Heeft hij aan gewerkt? Nou ja. Als je dan op die speler daar staat op, uh, op 4 augustus. En je weet hoe hij die, die laatste ronde ingaat. Ik weet dat hij zou gaan versnellen bij de bel. Maar je weet niet wat de tegenstander nog in huis heeft. En dat maakt nou sport nou net interessant. Je kan, je kan niet altijd alles uh, uh, controleren. Hij heeft alles gedaan wat hij moest doen. Hij heeft opoffering getoond. Hij heeft toewijding getoond. Hij heeft volhardendheid. Hij heeft allemaal slimme dingen gedaan. En dan is die laatste ronde en dan weet je niet of de tegenstand nog uh, dingen beter heeft gedaan dan jij of niet. Ja. Nou, En dan ontvouwt zich dat daar in die laatste 52 seconden. En dan, uh, dan zie ik dat, ja dat vind ik wel mooi. Dan komt eigenlijk alles samen. Ja. Ik ervaar de glorie en de, en de trots uh, van het moment. En het kabaal vooral. Het is het enige moment dat ik ooit mijn handen voor mijn oren heb gehouden in een stadion. Om mezelf te beschermen. Maar ook wat ik dan ook mooi vind aan die gozer. Uh, hij blijft altijd respectvol naar zijn tegenstanders. En geen overdreven, uh, uh, uh, laten we zeggen, ikke, ikke, ikke. Altijd uh, het succes delen met anderen. En eigenlijk zoals hij in het Engels heel mooi zegt: uh, Humble in victory, gracious in defeat. Geweldig. Zou een hoop sportmensen een voorbeeld aan kunnen nemen. Dus, dit, dus eigenlijk kunnen we zeggen dat Mo Verra is misschien wel de ultieme voorbeeldsporter is. Eigenlijk zoals je het heel graag ziet. Ja. En, en, en zo zijn er ook sporters... Uh, waar je ook mee te maken hebt gekregen... die niet zo'n enorme uh, voorbeeldsporter uh, <lacht> waren. <lacht> en dan snap jij wel op uh, wie ik doel, neem ik aan. Philips... Ja, Philips Edo. Ja, Edo. Ja, de, Philips Edo, de, de, dat kennen we. Ja, Nederlanders zijn natuurlijk... Iets zo bekend met deze figuur. In de aanloop naar de Spelen raakte hij geblesseerd. Eh, om het kort en eh, eh, ja. bondig uit te leggen. Ja. Hij koos zijn eigen weg. Weigerde naar jou te luisteren voor wat betreft de behandelingen. Ja. En stelde zich buiten het team. Dat is even een korte samenvatting, toch? Ja. Dat leverde een enorme clash op. Ja. En een grote rel in uh, de Britse media. Ja. Ja. Was dat iets nieuws voor jou waar je mee moest leren dealen? Uh, natuurlijk heb je wel eens conflict met, met sporters. In mijn, in mijn rol. Want je wil haast altijd iets wat zij niet willen. Namelijk uh, uit hun comfortzone treden. Maar dat blijft altijd achter gesloten deuren. Um, want dan kan je dingen oplossen. Maar dit ging uh, uh, in het publieke domein. En dat was wel nieuw voor me. Dat vind ik ook heel vervelend. Um, want dan gaat opeens trots een rol spelen. Hè? Want dan moeten mensen uh, publiekelijk misschien wel uh, uh, ongelijk bekennen. Nou, dat gaat nooit lukken. En jij moest een keuze maken in de ja. aanloop... of je hem wel of niet bij het team... Uh, ja, Jukai, ja, dat is mijn uh, dilemma. Kijk, als, als je een team leidt... dan weet je dat je je briljante mensen aan boord moet houden. Want die maken vaak het verschil. En hij was briljant. Hij is briljant. Ja? Maar door zijn gedrag en de keuzes die hij maakt... en de manier waarop hij het uitdraagt... is hij wel ondermijnend... Naar de teamwaarde. En naar de afspraken. En naar het hele team toe. Ja, en dat is een dilemma die je hebt. En als je de... Uh, de thuisspelen hebt... Dan, uh, dan moet er heel wat gebeuren. Wil je die bijna gegeven medaille... de zekere medaille... overboord gooien. Ik heb ervoor gekozen om hem aan boord te houden. En om te laten starten. Dat heeft... Uh, niet goed uitgepakt, maar uiteindelijk uh, was hij kansloos, maar hij was te geblesseerd. En uh, wel toch ondermijnend geweest naar wat je probeert uit te dragen uh, naar je team. Maar ook als geheel team naar buiten toe, professionaliteit. Uh, dus er, waren, er was geen pluspunt op het, uh, op het eind. Dus dat was, uh, dus, maar... Nee, je moet, je, moet, je moet wel als teamleider flexibiliteit hebben om van bepaalde principes af te wijken. Dat doe je niet graag, maar um, um, kijk, de kunst is om dat te doen zonder je geloofwaardigheid te, te verliezen. En uh, dat valt niet mee als het in het publieke domein is. Het is uiteindelijk wel gelukt, maar het, het was wel uh, uh, spitsroede lopen. Is, dat, is ja. dat een goede uitdrukking? Ja, ja, ja, ja. Spitsroeden lopen. Ja. Ja. Maar, is het, maar is het als je terugkijkt uh, achteraf fout geweest om hem toch binnen een team te halen? Had je niet beter een andere beslissing moeten, kunnen nemen? Ja, maken? Met, met, met, met, met de uitslag in je hand wel. Maar uh, met alle gegevens die je had op dat moment... weten dat de spelers thuis zijn... hoe pijnlijk het ook was en hoe moeilijk het ook vond... Ik denk dat het wel de juiste beslissing was. Maar uh, dat kwam maar net omdat... het team sterk genoeg was om zo'n figuur te kunnen tolereren eigenlijk. Nou, want je hebt het wel met iedereen besproken. Je hebt uitgelegd. Nou, uitgelegd. Nou, niet waarom... iedereen. Maar, ah, ja, maar, maar je hebt het wel maar... uit moeten leggen, neem ik aan, aan sommige mensen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb je hem ooit gesproken nog? Het is natuurlijk een slecht voorbeeld voor jonge sporters. Hè? Ja. Daar ben ik gevoelig voor. Maar heb je hem ooit nog gesproken? Uh, Nee, niet meer. Want hij is, uh, hij is geblesseerd, ja, hij moest geopereerd worden. En ik uh, verliet mijn job. Ja, maar toch. Ik bedoel, nee, je kan, je kan zijn, hem toch bellen uh, of hij belt jou om uh, misschien ja, dingen maar het, een beetje... Het gaat te veel in uh, <kwijls> detail. Hier in dit uur, om, daar, uh, om dat allemaal even uit te leggen. Maar uh, er heeft geen gesprek in plaats gevonden. Hmm. Komt nooit meer goed als jullie uh, Komt nooit nee. meer goed. Nee. Nee. <kwijls> nee, nee. <kwijls> nee. Wat verwijt hij jou dan, vraag ik me dan af? Hij moet toch zelf ook wel de brains hebben om te, te, te, te snappen of te voelen... van nou, ik heb daar misschien toch... Hij is, vol, hij is volgens mij ook nog gepakt met dranken achter, uh, drank op achter het stuur. Uh, ja. Ik bedoel, hij moet toch zelf ook een beetje besef hebben van... Uh, ja, ik doe niet goed? Of? Kijk, de mix van uh, succes, te veel geld en uh, te veel trots is een dodelijke. Dat levert altijd... Uh, dat levert niks op. En hier is weer een van die voorbeelden. Ja. Een voorbeeldfunctie hoe het niet moet. Ja. ja. Dat, dat is het eigenlijk. Ja. De, de, ja. De vo, de voorbeeldfunctie Ik voor... zou graag zien dat sporters dat ze beter begrijpen soms. Nee, meestal. Dat is een voorbeeldfunctie. Ja. Ja, ja dat hebben ze natuurlijk. Hè? Ja. De, de, over de voorbeeldfunctie heb je ook een fragment aangevraagd. En bij jou spitst dan die voorbeeldfunctie zich toe tot het, de toespraken na afloop van bijvoorbeeld een sportgala. Ik vind het echt een uh, enorme eer om uh, deze prijs gewonnen te hebben. En daarvoor willen we natuurlijk ook een uh, aantal mensen bedanken. Natuurlijk uh, onze technische staf, de coaches. Het is heel geweldig om hier, uh, hier nu te staan. En uh, zeker met die andere genomineerden, die toppers, Irene en Renomi. Heb je een boordje? Nou ja, niet echt, maar het gaat... Het gaat erom uh, sportploeg, dat doe je dus niet in je eentje. We doen het met z'n allen, dus uh, de staf, iedereen uh, facilitair, iedereen die uh, een steentje bij hebt gedragen, al is het maar 1%, die tot deze topprestatie uh, heeft geleverd. Dus uh, nogmaals bedankt iedereen die daaraan geholpen heeft en iedereen die uh, voor ons gestemd heeft. En het publiek die uh, ontzettend gesteund hebt uh, voor ons en gejuicht. Dus nogmaals bedankt. Waarom wilde je hier iets over zeggen? Charles van Kommenheer? Ja, kijk... Ik vind dat Nederlandse sporters op zo'n moment hun vak serieus moeten nemen. En ook het publiek serieus moeten nemen. En niet met allemaal van die platgetreden paden gaan bewandelen. En, en uh, uh, niet meer uit hun woorden kunnen komen. Ze hebben één minuut om niet alleen zichzelf goed neer te zetten. Maar ook het vak van topsporter. En die minuut wordt niet gepakt. Het is, je moet komen, vind ik, of met een, uh, een, een hele mooie anekdote, of een pakkende zin met een kop en een staart, of een wijsheid, of iets wat, wat, wat beklijft. En uh, niet alleen maar uh, een beetje wouwen over uh, wie je allemaal moet bedanken en, uh, en uh, dat je niet meer weet wat je moet zeggen. Al oh, begin je maar met de zin van. U snapt wel wie ik allemaal wil bedanken, of wat ik daar nog even aan nou, toe wil voegen. Er komt, dan komt de iets. Ja. Iets. Wat het ook is. Maar niet uh, elke keer weer uh, elkaar herhalen. Dat zal het riedeltje. Maar ik vind ze, het nou ze hebben je in neemt wel je vak een vak niet serieus. In, je neemt je vak niet serieus. En in Engeland hebben ze daar wel een wat meer een traditie in. Ja, ja doen ze beter. Wordt daar Zo. veel meer aandacht aan gegeven? aan dat soort, Nou, dingen? op school al. Denk ik. Op school? Ja. Uh, daar hebben uh, Op school is het vak retoriek. Is in Nederland nu ook meer, hè? Dat jonge mensen uh, leren presenteren. Maar van oudsher hebben wij dat niet in ons uh, curriculum op school. Althans niet in die mate. Hm. En in Engeland wel, al heel lang. Dus dat zie je ook bij, bij sporters. Zie je dat. Als ze geïnterviewd worden, er komen toch uh, wat zinnige dingen uit. En Nederlandse supporters... Kijk, als ik chef de mission ben van het Nederlands team... dan moet ik echt met een zoeklamp rondgaan... om te kijken of er nog iemand is die een paar woorden kan zeggen. Er zijn er wel een paar. Mark Huizinga was daar een hele goeie in. Of is daar nog steeds een goeie in. Maar er zijn er heel weinig. En dat is jammer. Want... Um, um, Kijk, sporters moeten realiseren dat ze daar niet alleen zichzelf vertegenwoordigen. Ook hun club, ook hun sport en in het buitenland ook hun land. En dat moet je even met, met, met, met stijl en met klasse moet je dat doen. Ja, ja nou duidelijk. Uh, punt ge uh, gemaakt. We stappen even van uh, uh, de sport af... We zitten in het Olympisch Stadion in de kantine van Fanos met Charles van Commenay um, een uur te praten. Hij is te gast in onze serie Wintergasten. Ik zei we stappen even van uh, de sport af. En dan komen we bij um, de dood van Ingrid Visser en haar partner uit. Even het nieuwsfragment op de dag dat dat bekend werd. De vermiste ex-volleybalster Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn... zijn doodgevonden in Spanje. Ze zijn vermoord en er zijn twee verdachten aangehouden. Dat melden Spaanse media. De lichamen zijn gisteravond laat door de politie gevonden... in een dorpje op zo'n 20 kilometer van Moersia. Visser en Severijn waren twee weken geleden... voor het laatst gezien in Moersia. Ze huurden daar een auto die later in de stad werd teruggevonden. En sindsdien waren de twee spoorloos. Waarom wilde je dit uh, laten horen? Nou... Kijk, op het eind van het jaar, gisteren, dan, uh, dan kijk je terug en dan denk je aan de hoogtepunten en de dieptepunten. En dit, dit fragment, wat er toen gebeurd is uh, met Ingrid Visser en Lodewijk Severijn, dat is, dat is dat soort nieuws, dat blijft bij je, blijft bij mij. Dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Um, en dat vond ik wel het dieptepunt van uh, 2013. Um, althans datgene wat in het nieuws is geweest. Um, dus um, ik, ik, heb, ik heb Ingrid gekend. En uh, Lodewijk ook uh, als teammanager. En als, als, als die gruwelijkheid uh, wat hen is overkomen... Uh, ja, als dat gebeurt bij mensen die je kent... heeft dat dan veel diepere impact op je dan dat je uh, dat het bij iemand gebeurt aan de andere kant van de wereld... of mensen die je niet kent. Dus ik... Uh, ja, op momenten van uh, uh, terugblikken... Dan, uh, dan denk je aan hoogtepunten, maar ook dieptepunten. En dit... Ja, gruwel. Je moet er niet aan denken eigenlijk wat er gebeurd is... en, en, en wat dat betekent voor de naaste... Familie, Dat is uh, verschrikkelijk. Ja. Zo'n moment uh, raakt je enorm. Je bent, je bent daar niet uh, de enige in natuurlijk. Er zijn heel veel mensen ja. die daar enorm door geraakt worden. Um, zijn er zijn nog meer momenten uh, waarvan je denkt van... Oeh, dit komt harder binnen dan ik eigenlijk had verwacht. Dingen die je meer raken mm -hmm. dan uh, dat je misschien eigenlijk wil? Nou... In algemene, zin, in algemene zin word ik altijd geraakt door agressie. Daar heb ik, dit is natuurlijk een heel extreem voorbeeld wat we net gehoord hebben. Maar agressie is iets waar ik, waar ik, waar ik heel moeilijk mee om kan gaan. Fysiek, verbaal, agressie in de breedste zin van het woord? In de breedste zin van het woord. Dat begint al uh, met verbaal, he, je noemt het zelf. He, als zo'n zo Wilders uh, in de Tweede Kamer tekeer gaat en zo'n zo voorzitter die, gaat daar, uh, die, die, die legt de grens niet duidelijk. Dat vind ik verschrikkelijk. Want dan gaan we weer een stap in de verkeerde richting uh, collectief. Uh, tot, uh, tot en met Pau News of uh, uh, Johan Derksen of een uh, Gordon. Het is allemaal verbaal-agressief, in mijn beleving. Maar ook uh, gewoon simpelweg uh, hoe er gevoetbald wordt door een van Bommel... die bijna uh, twee mensen invalide schopt in zijn laatste wedstrijd. Ik kan daar gewoon... Ik, heb, ik kan daar heel slecht tegen. Waar komt dat vandaan? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Geen idee. Ik, ik, ik heb daar... Uh, ik, ik vind dat gewoon, uh, uh, in, in, in het hele spectrum, vind ik het verschrikkelijk. Je vindt het is ook... ook niet nodig, hè? Je vindt het ook moeilijk om erover te praten, heb ik de indruk. Ja, omdat het um, natuurlijk een, een, uh, een container-emotie uh, is, hè? Uh. Een container-emotie? Nou ja, uh. ik bedoel, het is iets agressie. Of ja, wat zeggen ze? Nee, meer het hekel hebben aan. Ja, ga daar eens dus even wat, wat zinnige dingen over zeggen. Ja. Hm. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik heb daar een hekel aan. Maar dat heeft een triggermoment gehad. Dus, heb je ooit wat meegemaakt waarvan je zegt: van Nou, dat. dat... Zelf. Daar word ik door getriggerd ja. dat ik denk: van, Oh jee. Ja, ik, ja, je ik ben wel eens. Ik, ik, ik, ik, ik, doe, doe een... ik heb wel eens in het verkeer uh, iemand geen voorrang uh, verleend. En vijf minuten later werd ik door een auto ingehaald... met vier mannen erin die me uit mijn auto trokken en in mekaar sloegen. Ja, maar dat, dat triggert niet mijn... Uh, hoewel ik daar wel last van gehad heb. Maar dat triggert niet mijn, mijn, mijn, mijn uh, laten we zeggen, uh, hekel aan agressie... want dat had ik al lang daarvoor ook. Uh, dat heb ik al toen ik jong was. Vond ik het verschrikkelijk. Ehm... Um, maar ik kan ja, me wel ieder. voorstellen dat, dat zoiets je beïnvloedt. Dat je bijvoorbeeld nu, als je nu voor een stoplicht staat, dat je even kijkt of je deur wel op slot zijn ja, of zo Ja, werken. dat zoiets? is zo. Ja, ja. Ik kan me heel goed voorstellen. Kijk, dan ben ik nou benen. Ben ik een gezonde vent in de kracht van mijn leven. Ik kan me voorstellen als je 80 jarige bent, bejaard, of juist twaalf jaar oud bent, uh, dat je veel kwetsbaarder bent. Um, dat mensen heel voorzichtig worden. Dus ik heb wel sympathie en begrip... voor een organisatie als slachtofferhulp. Zo. Oh. Ja. Er is heel veel onnodige agressie in de wereld. Ben jij ook iemand die uh, iemand aanspreekt als je langs het veld staat... en er staat een ouder veel te agressief uh, zijn kind aan te moedigen ja. om er dan op af te stappen? Dan zeg je, kan het even wat minder? Um, niet, niet ter plaatse, maar wel uh, na afloop. Bij een kopje koffie als het een beetje bedaard is, misschien. Ja, ja. ja je moet altijd het, het juiste moment vinden. Het is anders, uh, komt de boodschap ook niet aan. Nee. Je hebt uh, na de Spelen van 2012 uh, een jaartje even sabbatical uh, genomen. Kan ik me voorstellen, na zo'n intense periode na die Spelen. Wat zijn je plannen? Nou, uh, ik heb geen, uh, geen uh, uitgesproken plan. Ik weet wel, als, als er in 2014 een serieuze job zich aandient, dan, uh, dan denk ik dat ik wel weer uh, dat, dat uh, omarm mm -hmm. en iets ga doen. onder ook dat het nooit meer groter wordt uh, als dat het was hoor. Dat weet je niet. Uh, nou, dat lijkt me lijkt me lijkt me niet. Australië. Australië in de atletiek uh, veel kleiner dan Groot-Brittannië hoor. Maar wil je beperkt tot atletiek? Nee, dat hoeft niet. Maar ik heb in, in, in mijn nou, de sport waar ik uitkom, hè, atletiek, dat, daar heb ik het hoogst in bereikt. Mm. En ik heb in Nederland uh, ben ik, uh, technisch directeur van NOC en NSF geweest, dus groter kan ook niet in dat met je. Nou ja, dus, je... Maar dat maakt ook niet uit. Ik, dat dat, dat, dat uh, moet ik zeggen, dat uh, is voor mij ook niet belangrijk. Het hoeft voor mij niet groter of prestigieuzer te zijn. Het heeft mij nooit uh, getriggerd. Maar kijk, je, je, je weet nog dat je uh, toen je naar LE ging... had je een duidelijk doel voor ogen. Ja. Toen dacht je bij jezelf, ik wil uh, die kant op. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat al van Kommenhe nu... Uh, na een jaar sabbatical, een jaar lezen dat, en in de auto een beetje mijmeren... dat hij niet heeft nagedacht over wat hij nog zou willen in het leven. Dus daar kom je hier niet bij weg op die bank... in de kantine van de atletiekvereniging in Amsterdam. Nee, maar... Ook, nou, dus dus, dus waar wil je, wat wil je nog? Nee, ik heb... Ik heb kijk, het is, het is ook pragmatisch. Hè? Je kan willen wat je wil. Maar uh, je bent afhankelijk van uh, uh, wie jou wil inhuren... En uh, ja, maar dat kan je toch voor een deel zelf beïnvloeden door gewoon nu te zeggen wat je wil. Wie weet nou, luistert er iemand die denkt, oh, van Commeney nee, heeft uh, interesse. Nee, kijk, op het moment wat ik doe, ik, uh, ik spreek over de hele wereld als het gaat om het opbouwen van een prestatiecultuur, of over uh, wat performance management is in mijn lezingen, leving. lezingen ja, het over, ja. ja, En daar deel ik mijn uh, mijn kennis en ervaring. Nou, dat kan ik op allerlei mogelijke platforms doen. Ik doe het eigenlijk nooit in Nederland. Nee. Um, weinig in ieder geval. Ja, heel ja. weinig. Ja, dat klopt. Ik, heb gewoon, ik doe gewoon nooit wat aan promotie. Hm. In Nederland dat heb ik nooit gedaan. Maar je, je, we gaan nu via een beslinkse weg gaan we nu af van de ja. oorspronkelijke vraag... van wat je eigenlijk wil. Kijk, vaak wordt wel gesuggereerd door mensen van... Uh, is voetbal niks voor je? Voor wat? Nou, het antwoord is nee. Uh, dat is een slechte combinatie... Uh, voetbal en uh, Charles van hmm. Ik hou van het spel. Ik vind het prachtig. Ik kijk haast alles. Maar om nou met die uh, spelersmakelaars... en supporters... Ja. en te uh, prominente voorzitters uh, te maken te hebben... dat uh, doe je zelf geen plezier mee, denk ik. Nee. doe ik mezelf geen plezier mee. Nee. Nee, maar dus maar dat ik is weet wel wat niet... ik niet wil. Ja, precies. Maar verder, uh, nee. nee. Ik kijk wat er komt. Ja. Goed, Charles. Het, um, nog een muziekfragment... Dat jij het aangevraagd. Heel veel oudere luisteraars. ze gauw de, de eerste klanken klinken. en dan denken ze: oh ja. <tied> <tied> <tied> <tied> <tied> ja. Ik zet er wat zachter. We houden hem op de achtergrond. Mission Impossible. Vertel maar. Ja. Kijk. Uh, ik trainde op enig moment uh, Denise Lewis. Dat was een Britse atleet. Uh, in voorbereiding op de Olympische Spelen in 2000. Sydney. Favoriete. Raakt ernstig geblesseerd twee maanden van tevoren. En krijgt de boodschap van de dokter. Gaat het niet worden. Mission impossible. En wij zitten in de auto terug. Uh, Naar het dokterconsult. En uh, besluiten dat Mission Impossible, Mission Possible wordt. En ik schrijf dus een programma voor de komende twee maanden. Met daarboven staat Mission Possible. En uh, elk moment... Nou ja, een, een, een belangrijk moment in de training... dat dan een, een, een fundamentele stap voorwaarts zou moeten zijn. Maar riskant... speelden we dit liedje. En... Uh,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 is toen ik uh, eind jaren 70, begin jaren 80 dacht ik moet dus, uh, echt de beste worden in mijn vak. Uh, dat was in feite ook Mission Impossible. Ik kom uit Nederland en de atletiek in Nederland is natuurlijk niets, betekent niks. Kleine sport, internationaal betekent het niks. Het is een beetje alsof er een schaatstrainer in Zimbabwe denkt ik moet de beste schaatstrainer worden. Zoiets is het ongeveer. Dus dat was ook mission impossible. En uiteindelijk, end gekomen. Zo is het. Ja. We gaan het langzaam maar zeker afsluiten. Nou is het uh, hoogst ongebruikelijk om met een fragment te eindigen. Maar in dit geval wil ik er wel een, een uitzondering op maken. Omdat het toch wel de highlight is misschien wel van je sportieve leven. En dat waren de 45 golden minutes waar we het al eerder over hebben gehad. Uh, de drie gouden medailles in 45 uh, minuten. Het sportmoment ever uit de geschiedenis van de Britse uh, sport. Zullen we even luisteren? Ja, Wat zo mooi is? Ja, ik weet. Uh... Hier is Jennifer. But he is coming through for glory. A gold medal for Great Britain. A gold medal for Jessica Ennis. Coming through to win the final event. The 800 meters. It's going to be so close behind her. 2865, He doesn't have to take his sixth round jump. He is the Olympic champion in the men's long jump. What a great result for the young Britain. Well, what a good evening for Britain so far with two gold medals. This Mo Farah takes gold for Great Britain. Callan Rupp takes second. Then the two Bekely brothers. Behind them, it's correct. Yeah, Ritchie, But great. that is an Olympic champion. The third gold medal for Great Britain on this evening. This will go down as one of the great, great evenings of British Athletics certainly. Ik had het fragment nooit gehoord. Ja, yeah, like. En daar ben jij dan verantwoordelijk voor? Nou, oh, nee. Daar was je verantwoordelijk voor als okay. de baas van het stel? Baas van het stel, ja. Yeah. Het is een mooi stel hoor, zei Theo Rijd ooit. Dat hadden jouw woorden kunnen zijn, denk ik. Het, was, het, het is mooi als je die woorden weet te vinden die eeuwigheidswaarde krijgen. Dat ja. komt Theo goed. Ja. Ja, ja. Uh, mochten ze bellen van Rio, dan zeg je ja, denk ik. Hè? Wie, Dat wie, dank het ik is... wie de belt hoor. Ja. Ja. <laughs> ooit zien we je terug op de spelen. Toch? Ooit, ooit zien we wel terug. Ja. Ja. Dankjewel, Shan van Kome. Graag gedaan. En daarmee eindigt ook deze speciale editie van NOS Langs de lijn. Zometeen, met het oog op morgen, dat wordt gepresenteerd door John Janssen van Galen. Vanuit het Olympisch Stadion in Amsterdam, een goede avond. De Week van het AVRO Radiotheater.